Oma Manus uit de Boomstraat was niet kostelijk geweest. Na een ingespannen, braaf en werkzaam leven... had hij zoals dat een rechtgeaarde Amsterdammer past... zonder waarschuwingen eens de geest gegeven. Deze trof de familie als een bliksem in de straal. want ze zeiden, oma Manus had geheim een kapitaal... en het aantal zijn na zaten was vrij fenomenaal. Dat bestond uit een kolonie, nicht in een even. De verdeling van de rijtuigen veroorzaakt een paniek. Lange tijd wou in het eerste rijtuig stappen... Toen nam iemand van de treurende een steekbeitel ter hand Werkte Thijs daarmee heel rustig van de trappen Lange Thijs lag chique in het zwart met hoge hoed in het portaal Maar zo'n vrouwtje vond die wijze van transport iets wat banaal Als die eronder leidt, zo gilde ze de gaan aan het staal En inmiddels stond ze blauw naar lucht te happen Heinde de kastelein van het hoekie had zijn dochtertje gestuurd Met een tak witte ringen in haar handje Heftig snikte hij op straat, Verliezen hem een beste vriend Maar de porder zei zeg maar je beste kleintje Zonder dat daardoor de plechtigheid in het minste werd gestoord Heeft toen hij een zijn zakmes in des porders onderlijf geboord Slechts een dagje constateerde dat er iemand werd vermoord Maar die opmerking bezorgde haar een steintje. Alle hoeden gingen af, de mensen keken naar de kist Met zijn zilveren beugels als een wereldwonder Heel de buurt zo vaak verdeeld, was het vandaag toch roerend eens. Ome Manus ging er knap en degelijk onder. Bleke Willem hield zijn hoedje op, zo was ze in de war. Maar zijn buurman riep, stuk vullers neem je gassie van je knaar. Hij ontving één stomp, toen lagen al zijn kiezen op het trottoir. En hij lispelde, wat heb ik dan dat gedonder. Aan de groeven sprak de voorzitter van Manus Hengelaars Club. Dat die Manus uit een kameraad wil eieren. Manus lustte wel een borrel, maar zijn spullen waren best. Daarop ging de kapper heel ontroerd oreren. Manus, beste oude dalver, nou lig je in het slaak. Ik ben maar een arme scheerder en ze zeggen jij was rijk. Maar daar beneden in dat kuiltje binnen me allemaal gelijk. Want met magere hein valt niet te marchanderen. Stil werd op het graf kwam zacht een dorf figuurtje aan, die de tranen uit de oude ogen sprongen. Tante bekje manes huishoudster stond krom van harte leed aan de kuil, terwijl de vogels jubelend zongen. Heel voorzichtig lei het ouwtje met sidderende hand, twee verlepte witte anjers in het vers omwoelde zand, en ze stamelde gebroken door haar tranen overmand. Rust maar zacht voor manes. Who you are all are yall